Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Politiek Den Haag buigt zich over gevolgen van uitslagverkiezingen. Grote zorgen over lot van drie Nederlandse militairen in Libië. En Amsterdam pakt 600 veelplegers en hun gezinnen aan. De meeste plaatsen schijnt de zon. Alleen in het noorden is het wat bewolkt. Maar die bewolking lost in de loop van de middag grotendeels op. Het is 5 tot 8 graden bij een matige noordoostenwind. Morgen staat er nauwelijks wind en is er opnieuw veel zon. Zaterdag dan volgt er weer meer bewolking. Alle stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn nu geteld. Daaruit blijkt dat er voorlopig nog geen meerderheid is voor de coalitie in de Eerste Kamer dus. VVD, CDA en PVV blijven steken op 37 van de 75 zetels. Margreet Boer in Den Haag. Margreet, een aantal van de fracties in de Tweede Kamer... is op dit moment bijeen in Den Haag. Waar, waar hebben ze het over? Nou, dat wisselt een beetje al naar gelang de uitslag van de verkiezingen. Bij het CDA bespreken ze vooral hoe het verder moet met de partij. Ze zijn gisteren gehalveerd in de provincies. Maar goed, als je kijkt naar de Tweede Kamerverkiezingen... is het verlies gelijk gebleven. En hoe gek het dan ook klinkt... dat vinden ze toch daar een beetje opluchting. Van Haasma Buma van het CDA. Nou, wat ik voel, is dat we verder zijn dan we de afgelopen weken soms vreesden dat we zouden zijn. Is dat een terecht gevoel als je kijkt naar de uitslag? Nou, dat is, natuurlijk, dat is niet wat overheerst als je naar de teleurstelling kijkt over het verlies. Dat is gewoon zo. Daar, ga, daar loop ik ook niet voor weg. Dat, is, dat geldt in het hele land. Maar tegelijkertijd zitten we in een fase die tijd kost. Dat heb ik ook vanaf het begin af aan gezegd. Als wij gaan bouwen, dan kost dat tijd. Maar de vraag is, nu staat er een fundament. Ja, dat staat er. Er staat een gevoel om samen eraan te gaan trekken. Omdat wij Nederland ontzettend veel te bieden hebben. En omdat het ook nodig is dat ons geluid erin gehoord wordt. Daar gaan we nu de komende tijd mee aan de slag. Dat kost ook een hele tijd. En daar ben ik ook helemaal niet bang voor. Sterker nog, dat zie ik... Het vertrouwen tegemoet. Ja, bij het CDA gaan ze dus keihard werken aan een nieuw gezicht. En bij D66 kwam de fractie bij elkaar en daar zijn ze heel blij. Hè. Ze zijn in de Eerste Kamer van twee naar zes zetels gegaan. Tenminste, daar lijkt het op. Blijdschap met taart en champagne. Maar Pechtold maakt zich meteen alweer zorgen. Want als de coalitie in de Eerste Kamer 37 zetels... Heeft, dan longt Rutte dus naar de SGP en dat zint Pechtold niet. Nou, ik wil wel eens weten wat de premier nu gaat doen met de SGP. Hij zegt openlijk nu, dat zijn vriendelijke mensen. Ja, dat ben ik met hem eens. Maar ik voel er ook verwantschap mee. Nou, ik denk dat de helft van Nederland, namelijk alle vrouwen, toch denken... kom, kom, dan loop je niet een eeuw achter, dan loop je twee eeuwen achter. En wat gaat dat kosten? U vindt het een beetje gratuïe van Rutte dat hij dat nu zo zegt? Nou, de afgelopen maanden werd steeds meer duidelijk... dat naast de gedoogpartner PVV de SGP invloed heeft. Daar wordt ook steeds minder moeilijk over gedaan. Je zag dat bij de winkeltijden. Je zag het bij de rare uitingen van Rutte over abortus. En ik wil nou wel eens transparantie over wat hij dan met de SGP gaat afspreken... wanneer die zetel ook nodig blijkt te zijn in de Eerste Kamer. Hoe moet dat, die transparantie? Hoe krijgt u die? Nou, er ligt een gedoogakkoord. Misschien moet er nog een, een subvelletje komen wat de SGP allemaal krijgt. Nou ja, dat subvelletje zal Pechtot waarschijnlijk niet krijgen. De uitslag is ook nog helemaal niet definitief. Alleen zeker is dat alle stemmen nu zijn geteld. Maar tot 23 mei weten we nog niet hoe de definitieve uitslag in de Eerste Kamer is. En Mark Rutte, de premier, die hoopt nog steeds... dat de coalitie toch op 38 zetels kan uitkomen, die meerderheid. Maar dat weten we pas over ruim 2,5 maand. Margreet Boer in Den Haag, over Mark Rutte gesproken. Premier Rutte vindt de situatie rond de drie Nederlandse militairen in Libië ernstig. Het is van het grootste belang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 Eh, omdat echt mijn absolute prioriteit heeft eh, de gezonde terugkeer van de militairen. En Rutte voegde eraan toe dat er intensief diplomatiek overleg aan de gang is met de Libische autoriteiten over de terugkeer. Drie militairen waren zondag vanaf marine Trump Tromp in een helikopter naar Libië gevlogen. Ze wilden daar twee evacuees oppikken toen ze gevangen werden genomen. De evacuees die hebben inmiddels het land kunnen verlaten. Uiteraard, zei Rutte er nog over, had het kabinet toestemming gegeven voor die actie. Supermarktconcern Ahold heeft vorig jaar minder goed gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg licht, maar de winst daalde. Ook dit jaar verwacht het concern dat klanten terughoudend zullen zijn met uitgaven. Verslaggever Jeroen Schutijzer praat erover met de eergisteren aangetreden nieuwe baas van het concern. Dick Boer, de nieuwe topman van Ahold. Uh, Ja, Hoe vindt u ze uw eerste jaarcijfers? Nou, duidelijk uitdagend. Uh, we hebben uh, zeer duidelijk, denk ik, als je terugkijkt naar een, een mooi, toch wel een goed, solide jaar gekeken. Als je kijkt naar het vierde kwartaal, die waren duidelijk uitdagend. Wat bedoelt u daarmee? Nou, uitdagend als dus je kijkt naar de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Je kijkt naar grondstofprijsverhogingen. Uh, de promotiedruk uh, die we zeker ook in Amerika zien. Uh, door zeg maar, de, de consument die we toch op de juiste manier de juiste uh, prijswaarde willen geven. Dus de juiste acties willen geven. Nou, daar zie je wat uitdagingen. Vervelend, hè? Die eigenwijze consumenten die alleen maar uit zijn op koopjes en aanbiedingen. Nou, ik zou ze zeker niet eigenwijs consumenten noemen. Het zijn uh, de klanten die uh, bepalen... en we zijn heel blij dat ze in hoge aantallen naar onze winkels komen. Ook in Amerika. Alleen het, uh, het concurrerende omgeving in Amerika is, uh, is stevig. Ook de, Moeten we ook niet vergeten, de werkeloosheid in Amerika... is veel hoger dan bijvoorbeeld hier in Nederland. En dat zie je gewoon terug in het gedrag van consumenten. En laten we eerlijk zijn, dat is ook heel logisch. De analisten die mopperden vanochtend alweer... die hadden het over weinig visie... terwijl u zoveel geld in kas heeft... Nou, ik denk dat we een hele goede balans hebben neergezet voor, uh, uh, voor de aandeelhouder. Enerzijds goede dividendverhoging, wij kopen aandelen terug. Um, en aan de andere kant ook uh, een hele duidelijke visie hebben op groei. Um, en daar is de balans nog sterk genoeg voor en stevig genoeg voor om ook te kunnen blijven groeien. Ja, want waar zit die groei vooral? Nou, die groei zit nog steeds in onze bestaande markten. Dat hebben we de laatste jaren ook uh, duidelijk laten zien. Uh, zeker in Amerika. Dat is een hele grote markt waar we in zitten. Dus daar zitten duidelijk ook mogelijkheden. En laten we ook kijken buiten onze bestaande markten. We gaan de eerste winkel openen in België. We hebben vorig jaar een overname gedaan in Amerika buiten ons marktgebied, in Virginia. Dus we zijn ook op die manier aan het groeien. Wat wil nou het geval? De HEMA staat te koop. Hoe vorderen de onderhandelingen? Nou, kijk, ik doe natuurlijk geen enkele uitspraak over welke onderhandelingen wij ook doen. En uh, in die zin denk ik dat ik het daar ook maar prima bij moet laten. Er zijn heel veel mogelijkheden in de wereld. En, uh... Het past wel, hè? De HEMA heeft een ouder publiek. Heeft winkels in België, Frankrijk, Duitsland. Kortom, 1 plus 1 is 3. Ja, nogmaals, ik ga niet in op speculaties. Dit is het NOS Journaal, Het Dorald meegens. De kans is groot dat een groot deel van de onderzoeksbanen van geneesmiddelenfabrikant MSD Organon in Os blijven bestaan. De Nederlandse directie en de topmensen van het moederbedrijf Merck in Amerika hebben daarover een akkoord bereikt. Al eerder was er sprake van een plan B, een alternatief voor definitieve sluiting van Organon in Os. Dit is de nadere uitwerking van het plan. Peter van der Meerschout. Onder hoge druk, dat wel, is plan B gemaakt. Doel, hou zoveel mogelijk van de hoogwaardige onderzoeksbanen in Nederland. Van de 1030 onderzoeks- en ontwikkelingsbanen... zouden er zo'n 475 behouden kunnen blijven. En dan gaat het om onderzoek naar het gebruik van hormonen... bij vruchtbaarheid en anticonceptie bij vrouwen. De blik van het nieuwe organon zal er vooral worden gericht... op opkomende markten voor die producten. Dus China, India, Brazilië enzovoorts. En de medicijnen die daarvoor gemaakt worden... zijn al uit de geldverslindende onderzoeksfase... en moet alleen nog worden klaargemaakt voor registratie in die verschillende landen. Plan B komt uit de koker van de Nederlandse directie. Morgen dient een kort geding tegen het moederbedrijf, Merck. Personeel van Organon wil namelijk via de rechter afdwingen... dat er met de potentiële koper van MSD OS verder wordt onderhandeld. Want tot ieders verbazing werden die verkoopgesprekken... om onduidelijke redenen midden februari stopgezet. Even los van de uitkomst van het kort geding... worden de details van plan B nu nog verder uitgewerkt. Voorlopig is er dus nog steeds geen einde aan die onduidelijkheid... die slepende onduidelijkheid voor het personeel van MSD Organon in Os. De politie in Amsterdam is begonnen met de aanpak van 600 veelplegers. De gemeente, politie, justitie en instellingen voor jeugdzorg... hebben afgesproken dat er vooral jonge veelplegers... met voorrang worden aangepakt, vervolgd of begeleid. Het was al bekend dat Amsterdam veelplegers harder ging aanpakken. Vandaag zijn de details bekendgemaakt. Voortaan wordt onder meer gekeken... of een opgepakte veelpleger verstandelijk beperkt is... en of hij psychosociale problemen heeft of een verslaving... Daarnaast worden de gezinnen van de Amsterdamse jongeren in de gaten gehouden... om te voorkomen dat broers of zussen ook het verkeerde pad opgaan. In Tilburg is de politie een onderzoek begonnen... naar de dood van een mogelijke winkeldief. De man werd gisteravond opgepakt door twee beveiligers van het NS-station, zegt de politie. Rond nu of acht zijn twee beveiligers achter de man uh, aangerend. Hij zou uh, een blikje bier gestolen hebben bij een kiosk op het NS-station... Ze zijn er achterna gelopen en uh, nou, nog in 100 meter verder hebben ze hem in de kraag kunnen vatten. Uh, daar werden ze hem vastgehouden in afwachting van de politie. man is uh, onwel geworden en uh, helaas uiteindelijk, uh, ondanks uh, reanimatie, toch, uh, toch overleden. Uit onderzoek blijkt nu dat een van de beveiligers, de Tilburger, stevig heeft vastgepakt. Die beveiliger is aangehouden en onderzocht wordt nu wat de precieze doodsoorzaak is. De politie blijkt getuige te zijn geweest van de moord op crimineel Stanley Hillis in Amsterdam. Twee rechercheurs lagen vorige week maandag verscholen in een aanhangwagen. De politie wist namelijk dat er een ontmoeting zou zijn tussen Hillis en een andere crimineel. De bedoeling was hun gesprek af te luisteren. Hillis parkeerde zijn auto naast die aanhangwagen met daarin die rechercheurs. Maar korte tijd later werd hij doorzeefd met kogels. Twee rechercheurs in de aanhangwagen werden verrast door die liquidatie. Het lukte de politie vervolgens niet om de dader of daders te pakken. Het Nederlands cricketteam heeft voor de derde keer op rij in Nederland geleden op het WK in India. Dit keer was Zuid-Afrika veel te sterk voor Oranje. De Zuid-Afrikanen wonnen met 231 runs. volgende tegenstander van Nederland is Gastland India. De druk op Bayern München trainer, op trainer Louis van Gaal uh, neemt toe. Gisteravond werd Bayern in de halve finale van de Duitse beker uitgeschakeld door Schalke. En ook de landstitel kan al vergeten worden. Dus crisis bij de club. Voorzitter Karl-Heinz Roemenieke, maand tot rust. Magriet Brandsma.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 Ja, hij kan nog wat tekst. Overigens doet Bayern dit seizoen nog wel mee in de Champions League, wil ik zeggen. En heeft het zicht op een kwartfinale plek. En daarmee is dat ook gezegd. Wijnand Zwaan nu bij de AWB. Wijnand, verkeersinformatie, vertel het eens. Dag Dorold. Op de A1 Henkelo richting de Duitse grens staat file bij Oldenzaal zuid Twee kilometer na een ongeluk. Op de A2 de Randweg Eindhoven is het opnieuw misgegaan. Bij knoop het Batadorp is een vrachtwagen door de vangrail gereden. Middel staat er 2 kilometer file, zijn geen rijstroken dicht. Zuidelijker op de A2 naar Maastricht. Daar is de brandweer nog bezig met het schoonmaken van de rijbaan. Een ongeluk met vrachtwagens vanmorgen. Bij Maarhezen staat 3 kilometer, de rechte rijstrook is afgesloten. Na 27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en Nieuwendijk. 5 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. De belangrijkste punten uit dit NOS-journaal. D66-leider Pechtold maakt zich zorgen over de flirt van premier Rutte met de SGP. Nederland voert intensief diplomatiek overleg met Libië over de terugkeer van drie gevangen militairen. En grote kans op behoud van onderzoeksbanen van geneesmiddelenfabrikant MSD Organon in Os. Na, na een akkoord van de Nederlandse directie met het Amerikaanse moederbedrijf. Dit was het. Zometeen Klaas Drupsteen weer met het vervolg van lunch. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.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 Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Power to you. Vodafone. De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt... vindt u via AcademicTransfer.com. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Klaus Drupsteen. Welkom terug bij Lunch, Weet u het nog? Precies 20 jaar geleden werd in Los Angeles Rodney King hardhandig gearresteerd. Een filmpje daarvan zorgde voor een uitbarsting van rassenrellen waarbij tussen de 50 en 60 mensen om het leven kwamen. Hoe is Los Angeles na die periode veranderd? Straks het een na laatste deel van het radiodagboek van musicalster Pia Dowers. Het zijn vermoeiende dagen voor haar en dat is ook wel een beetje te horen. Loos, hoe is het met de politiek gegaan? En na half 2 stand.nl de spanning om een meerderheid in de Senaat blijft. De definitieve uitslag laat nog op zich wachten. Maar we kunnen wel stellen dat het land tot op het bot verdeeld is. De ene helft staat achter het kabinet en de andere helft achter de oppositie. Verlamt deze uitslag het politieke proces? Of zou het kabinet nu meer naar de oppositie moeten luisteren? En is dat juist goed? We zijn benieuwd naar uw mening straks. Krijgt u de stelling te bespreken? Ik ga hem nu vast zeggen.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 Het is alweer twintig jaar geleden de rellen na de mishandeling van Rodney King in Los Angeles. Deze problemen hebben Los Angeles enorm veranderd. Journaliste Giselda Molemans, die uh, woont er is nu bij ons in de studio. Uh, je woont daar sinds 2005, dus nog niet op het moment... dat het allemaal speelde rond uh, Rodney King. Maar weet je nog wel waar je was? Weet je nog wel hoe je dat toen bekeken hebt? Via het nieuws, televisie en ook uh, radio, via jullie uh, <laughs> eigen dienst. En uh, dat was natuurlijk op afstand. Maar de impact, ik denk dat iedereen wie, waar ter wereld ook... die dat uh, heeft gevolgd, gechoqueerd raakte... door, door de, de enorme bruutheid en de, de, de overmaat aan... Uh, uh, aan geweld en onnodig geweld wat toen is ingezet. En ik denk, um, om op, je, stelling, of op je, eigenlijk je open vraag terug te komen... van hoe de stad veranderd is, ik, ik denk dat het beste nieuws is... dat met name de politie, het politiekorps, de LAPD, zichzelf tegen het licht heeft gehouden. En um, het heeft uh, notabene twee jaar geduurd eer die zaak voorgekomen is... en twee van de vier betrokken... Uh, agenten, officieren die zijn, uh, die zijn veroordeeld. Ja. Het allermooiste is dat de LPD uiteindelijk heeft gezegd: van dit is niet het pad waarop we verder willen gaan. Daar gaan wij zo meteen over doorpraten. Maar het is misschien, misschien wel goed om even terug te gaan naar die tijd, 20 jaar geleden. Dus even een fragment te, te beluisteren nu van die arrestatie en de rellen die daarop volgden. A 25-year-old Rodney King is seen on grainy amateur video being repeatedly beaten, kicked, and clubbed by Los Angeles Police Department officers. The events that unfolded that night divided a city. The following year, the four white officers charged in the beating are acquitted of almost all state charges. Do the jury in the above-entitled action. Find the defendant, Lawrence M. Powell. Not guilty of the crime of assault. That triggers the L.A. riots. Many uh, gun shops and uh, sporting goods stores were looted, and all of the guns and ammunition were stolen. 37 people dead, more than 1,300 injured, more than 4,000 arrested. Damage estimate, $200 million, dollars and rising. Well, it's been a long, hot day for thousands of residents of South Central Los Angeles. The man who's become the unwilling symbol of this outbreak of violence decided it was time to speak out. Rodney King, appeal for peace. Kunnen we allemaal samenvallen? Kunnen we all get along? Can we het stoppen... maken we voor... de oudere mensen... en de kinderen? Een hele emotionele Rodney King. Ik ga het even kort samenvatten. Een zwarte inwoner van Los Angeles werd uh, dus 20 jaar geleden... na een verkeersovertreding door de politie zwaar mishandeld. Het uh, werd met een home-videocamera vastgelegd. In 1992 werden die politieagenten vrijgesproken... En op dat moment braken hevige rellen uit. Er werd in dit fragment gesproken over 37 doden. Later werden dat er nog meer. Tussen de 50 en 60 het is nooit helemaal duidelijk geworden hoeveel. Dagenlang vochten bewoners met de politie. Er vielen, uh, nou ja, die doden die ik al zei. En, en ook nog 2000 gewonden geloof ik. En, en miljoenen schade. Uh, dat is goed samengevat, hè? Jazeker. En nou zei jij, de, de LAPD, de politie daar, die heeft zich daarna tegen het licht gehouden. Hebben ze dat vrij openlijk gedaan? Hebben we dat kunnen volgen? Nou, dat, is, dat komt eigenlijk alleen maar naar buiten op het moment dat de, de hoofdcommissaris van dienst bereid is om met de pers te praten. En uh, het mooie is, van dankzij natuurlijk de, de hele voortgang van technologie, dankzij internet, kun je ook nu online volgen wat, uh, wat de status is. Je kunt statistieken in het algemeen volgen, maar je kunt ook uh, op dit moment het uh, heel duidelijk zien van dat er, er, er is nu gewoon heel simpel een mogelijkheid om een klacht in te dienen. Als jij ja. niet tevreden bent op de manier waarop je door een, een officer of een agent van het korps uh, behandeld bent of te woord bent gestaan, dan kun je nu gewoon een klacht indienen. Als je teruggaat, je zet de klok terug naar 1991. Daar waren. Weinig mogelijkheden. En we hebben het natuurlijk over een heel apart gedeelte... een bijzonder gedeelte van, uh, van Los Angeles, South Central... wat over het algemeen door Afro-Amerikaanse families... zwarte bewoners wordt, uh, wordt bewoond. En daar was men uh, mede, en met name natuurlijk... door wat er gebeurde uh, rondom Rodney King... het geloof volledig in het, ja. uh, in het politiekorps kwijtraakt. Vanwege racisme ook? Openlijk uh, racisme. Is, is dat nu weg? Dat zal er altijd zijn. Uh, ik zal je... Uh, Twee voorbeelden geven van Rodney Kingetjes, zoals die nu genoemd ja, worden. Omdat die ook populair, nog steeds voorkomen. Die nog steeds voorkomen. Ik denk over de hele linie gezien is er, is er echt vooruitgang geboekt. Ik, ik bedoel, je zou natuurlijk een heleboel mensen ook moeten polen, moeten, moeten interviewen. Om te vragen: van, is je. Uh, je, je je vertrouwen eigenlijk herstelt ja. in 20 jaar tijd. Wat ik treurig vind, is dat ik zal je twee recente voorbeelden schetsen, is dat, het, uh, dat het, het begrip Rodney King, het is verwoord tot een, tot een, een soort symboolpolitiek, tot een, tot een term. Het heet een Rodney Kingetje. Een Rodney in Kingetje, om het maar populair te zeggen, ja. inderdaad. En, en dat komt nog steeds voor. Een van de, van de meest onthutsende zaken die onlangs is opgelost, is de zaak van de serie moordenaar die huis hield in South Central en die de bijnaam kreeg, de Grim Reaper. Die man is pas na, wat is het, ruim 25 jaar ja. Op het moment dat de nabestaanden van zoveel tientallen... misschien wel meer dan van 60 vrouwen naar voren kwamen... en hun verhaal deden, waren er uh, dochters, zusters, uh, moeders bij. Die zeiden, als mijn dochter blank was geweest... dan had de die hier veel meer vaart achter gezet. Dus dat is gewoon terug dat dat nog steeds speelt. Ja. En dat is dus iets wat gedurende 25 jaar... en ook de laatste tijd nog steeds speelde. Ja, het is wel dat het... Uh, ik denk Vat je het de statistieken samen, dan, dan is dat natuurlijk een stuk minder geworden. Wat ik al noemde, van dat, dat je nu ook inderdaad. Je hebt als, als bewoner van de stad, heb je nu gewoon mogelijkheden om te reclameren om in ja. klachten in te dienen. Ja, is, uh, even, ik laat even dat tweede voorbeeld uh, zitten als je wil want anders dan hebben we te weinig tijd. Maar uh, zijn die veranderingen in, in Los Angeles echt gekomen door Rodney King en wat daarna allemaal gebeurd is, of, of zou het, het anders ook wel gebeurd zijn? Ik weet niet of het ook gebeurd zou zijn. Het was zo'n uh, het, het zo enorme ontlading. Uh, en je kunt, het, je kunt de uh, politieke lijn of de historische lijn ook wel terugtrekken uh, terughalen naar de rellen in Watts midden jaren 60. Maar goed, dat was een uitloop van de, uh, van de, de strijd om de burgerrechten. Als je dan een, een x aantal jaar verder bent... en je, en je constateert dat, er, dat het nog steeds zo'n kruidvat is... En, ja. uh, dan is dat natuurlijk diep en diep treurig. Het is nu het is meer genormaliseerd. De wijken, daar, daar is ook een, een lichte vorm van welstand gekomen. Is, er is uh, de volkshuisvesting doorgevoerd. Er zijn uh, op, op meerdere terreinen ook... Uh, uh, het, het, het klimaat. Het is een leefbare maar, maar is klimaat Maar er zijn wel het goed begrepen, veel Afro-Amerikanen weggetrokken uit de stad. Nou, dat is de treurigheid wat er momenteel speelt. Het is het bekende verschijnsel van, om het met een mooie Engelse term aan te geven, gentrification. Gentrificatie in het Nederlands. Dat heeft zich nu tot tegen ieders verbazingen ook doorgezet in South Central. Het was altijd een wijk, het zijn een aantal wijken, het is Compton, Watts... Uh, Inglewood hoort erbij, Linwood. Wijken die sociaal wat zwakker waren over het algemeen. Er werd ook niet echt in geïnvesteerd. Het waren lagere huren en goedkopere woningen. Wat je nu ziet, en dat is echt verbazingwekkend... is dat al die wijken langzamerhand overgenomen worden door het grote geld. De huren worden verhoogd. wat betekent dat de oorspronkelijke bewoners het niet meer redden... en daar weg moeten trekken. En, en waar zijn die heen? Die gaan uiteindelijk de staat uit. Er is dus nu een exodus aan de hand, aan de gang. Het is eigenlijk, ik noem het een stille exodus. Van, van heel veel... naar naar staten waar het goedkoper leven is. En dat is nog steeds in het algemeen de zuidelijke staten. Historisch gezien is dat voor veel Afro-Amerikaanse families ook vertrouwder. De meeste mensen trekken weg. Die gaan, uh, Arizona is redelijk duur. Dus de volgende staat is New Mexico. De meeste ja. gaan uiteindelijk naar Louisiana, Mississippi en Georgia. Zijn er ook andere steden veranderd? Of alleen L.A.? L.A. heeft, denk ik, een, een enorme uh, transformatie ondergaan. En uh, de influx, ik bedoel, als er mensen weggaan, komen er ook mensen voor, voor in de plaats. Ja. En dat zijn over het algemeen immigranten uit de Latijns-Amerikaanse landen. L.A. wordt steeds meer een, een gemengde stad in de zin van een met een enorme latino cultuur. Maar, maar wat bedoel, omdat de politie daar transparanter geworden is, is dat misschien ook wel naar, uh, uh, weet ik veel, San Francisco of andere steden in Amerika uh, doorgegaan? Ik over het algemeen, maar ik denk dat L.A. altijd uh, uh, in voorloopt misschien ook wel in de negatieve zin... dat daar altijd behoorlijke raciale spanningen zijn geweest. San Francisco heeft het op een op minder grote schaal gehad. Dit is natuurlijk een metropool van, schrik niet, bijna 13 ja. miljoen inwoners. Want het wordt wel een stad van 3 miljoen genoemd, maar in feite zijn al die deelgemeenten die samen LA vormen. Ik bedoel, daar wonen 13 miljoen mensen. Ja, Nog even heel kort: heb je enig idee hoe het met Rodney King is op dit moment? Uh, wat ik las, ik heb het snel nog eventjes gegoogeld, is dat hij in, in rustige vaarmaten is terechtgekomen. Wel wat persoonlijke uh, uh, problemen heeft gehad, uh, gescheiden, hertrouwd. Uh, en uh, ja, de man, het, het symbool zelf is. Uh, dat is misschien ook wel een mooie ontwikkeling. In een, uh, tot rust Tot rust gekomen. Ja, hij heeft ook veel geld gekregen, geloof ik. En... Hij heeft een aanzienlijke uh, schadevergoeding het ontvangen. Gaat redelijk goed met Rodney King. Ik dank je wel, Giselda Molemans. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met Pia Douwens. En dit is de eerste week van het toneelstuk Masterclass, waar ik uh, Maria Kaller speel. En een hele spannende week dus. Het zijn drukke tijden voor Pia Douwens. Gisteren had ze dan wel een dagje vrij. Maar vanochtend werd ze weer heel vroeg verwacht bij koffietijd van RTL 4. Is dit een leuke combi? Of uh, ik heb ook nog een ander shirtje. Ja, Ik vind het leuk. Ik moet alleen dit een beetje op tijd trekken. Ik heb ja, het voor de warmte we... aangedaan. Ja, het is in de studio wel heel warm. Oh, dan doe ik die, dan doe ik die uit. Ja, Dan doe ik er nu al uit. Hoe is het met de politiek gegaan? <kwijnt> ik uh, word nu gesminkt. Ik ben ook bij koffietijd en uh, dat is altijd erg vroeg. Dat hoor je ook wel een beetje aan mijn stem nog. <kliek> huh? En dan hoop ik er uh, prachtig uit te zien straks. Dan ziet niemand meer iets van mijn ochtend. Uh... <lacht> ik zit binnenkort 15 jaar in het vak, ja. Ja, ik bedoel, er zijn wel meer mensen die 15 jaar in het vak zitten, hoor. Dus het is allemaal niet zo, niet zo heel, zeg maar, bijzonder. Maar het is, ach, het is op zich wel leuk. een leuk ding om, om wat aandacht aan te besteden, want... Uh... Er zijn ook heel veel mensen die niet 25 jaar in de vak zitten. Zo. Uh, wat zullen we vandaag met je haar doen? Ja, wat zullen we daar nou eens mee doen? Die rollers? Doe maar even. Dan zit het gewoon lekker uh, een beetje los. Ja. Gooi de krullen er maar in. Ik heb wel iets met je weer Lea. Omdat ik met, met in mijn familie ook wel ben opgegroeid met tradities. En uh, op zich is het wel leuk om te realiseren dat... rituelen en tradities, die hebben ook een functie. Weet je, die, die geven ook... Uh, Um, ja, die stimuleren ook daardoor. Als je namelijk nooit. Als je nooit kerstviert. Als je nooit. Uh, stilstaat bij, bij iemands verjaardag. Als je nooit. Ja, dan, dan, dan, weet je, dan, dan is er überhaupt geen aandacht ook voor elkaar. Of, of geen. Um, ja, hoe moet je, noem je dat zeggen? Dan ga je ook niet van, van moment tot moment. Dan, dan, ach, dan doe je maar. En dan zijn we niet meer met elkaar bezig ook. En het is altijd heel leuk, vind ik, om elkaar ook te. Nou ja, te honoreren in dingen, in wat mensen goed doen en wat, uh, hoe mensen zijn naar elkaar. Dat stimuleert om, ja, om gewoon, uh, dat klinkt dus heel moralistisch, maar om gewoon ook een, uh, een, een, een mens te zijn met interesse en een goed mens te zijn. En ik denk dat het daarmee te maken heeft, ja. Oh ja, dat vind ik het lekkerste wat hoofdmassage. Ah. <laughs> Ik ben thuis opgegroeid met tradities, uh, zoals uh, inderdaad verjaardag, maar kerst. En altijd even een kerstgedachte uitspreken. Uh, wat, hè, wat is er afgelopen jaar gebeurd en hoe, hoe wil je dat misschien anders doen? Of uh, wat wens je iemand? Um, nou, ronde verjaardagen heel erg vieren. Um, en mijn ouders bijvoorbeeld, die... Elke keer als ik een hele prachtige rol speel, dan krijg ik een, een cadeau van ze. Omdat ze dat gewoon bijzonder vinden, dat ik toch weer iets, iets bereikt heb. En Het is zo'n traditie geworden ook, en dat vind ik zo lief. Het is echt heel schattig, dat ze dat doen. Of het is niet eens schattig, het is gewoon geweldig, want het zijn prachtige cadeaus. En het hoeft niet, van mij. Ik ben niet zo... Ik ben, grappig genoeg, minder met cadeaus... en meer met, met uh, dat iemand zegt hoe hij zich voelt, of... Uh, wat hij vindt. Of. Dus een kaartje met woorden. Dat doet mij altijd het meeste. Maar ik weet bij mijn ouders uh, dat dat hun manier is. Om te zeggen dat ze van me houden ook. Ik weet niet of het helpt qua wakker worden. maar Nee, dat niet. Maar... <laughs> dat is wel even heel erg lekker. Wat ook een traditie is bij ons. Dat is ook wel heel leuk. Echt een hele leuke traditie. Dat we bij alle feesten en partijen dat we altijd liedjes schrijven voor elkaar. Um, en daar bedoel ik mee dat als er iemand trouwt of als iemand 50 wordt, alsof als er iemand uh, uh, slaagt. Of, of, dan gaan we liedjes schrijven voor elkaar. En dan op dat feest en dan hebben we altijd een enorm ent stuk entertainment. We hebben soms wel eens een uur entertainment. Joh. En het is, ik, ik merk dat mensen die dan uh, naar dat feest komen... dat niet gewend zijn, die hebben echt zoiets van... wat oh, is dit geweldig, dat je elkaar eigenlijk op die manier ook laat weten... hoe bijzonder iemand is en dat je er echt aandacht aan besteedt. Want je moet er iets voor doen, hè? je moet creatief zijn... En, en dat, dat, dat, is, dat is ook liefde geven. Ja. is leuk. vind ik heel mooi. Ik ben alleen nog nooit getrouwd geweest. Dus <laughs> ik zit nog steeds op dat grote feest te wachten met al die nietjes. <laughs> ik heb het nog nooit gehad, inderdaad. Maar misschien komt het nog. Het Radiodagboek was dit van Pia Douwers gemaakt door Anne van der Veen. En dat is terug te luisteren via lunch.ncrv.nl slash radiodagboek. Wij gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat onderzoeken of de Libische leider Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn zonen worden in het onderzoek meegenomen. Dat heeft de hoofdaanklager bij het strafhof vanmiddag bekendgemaakt. Gisteren werd al duidelijk dat er een onderzoek komt naar schendingen van de mensenrechten in Libië. Troepen van de Libische leider Gaddafi hebben voor de tweede dag Brega aangevallen. De havenstad in het noordoosten van Libië werd vanochtend vanuit de lucht bestookt. Daarna trokken ook gewapende eenheden het gebied binnen. In Brega zijn veel olie- en gasinstallaties. Gaddafi probeert zijn greep op de oostelijke helft van het land terug te krijgen. In een groot onderzoek naar internationale schijnhuwelijken... zijn in Engeland en Nederland negen mensen opgepakt. Nigeriaanse mannen uit Engeland... werden gekoppeld aan Antilliaanse vrouwen uit Nederland. Na het huwelijk in Nottingham kregen de Nigerianen een verblijfsvergunning. De beloning voor de vrouwen liep op tot 5000 euro. En een jacht met een Nederlandse kapitein... is gisteren ontsnapt aan een kaping door Somalische piraten. Het jachtvoer op de Indische Oceaan en werd begeleid... door een schip met particuliere beveiligers... Toen de Somalische piraten aan boord kwamen... sloten de kapitein en zijn Turkse passagier zich op in een veilige ruimte. De gewapende escorte heeft de piraten verjaagd. Dat zover de hoofdpunten van het nieuws. ANB, ah nee, verkeersinformatie. Er staan files op de A2, de randweg van Eindhoven richting Maastricht. Eerst bij knooppunt Batadorp, 2 kilometer, na een ongeluk met een vrachtwagen. Verderop richting Maastricht, bij de afrit Maarheze 5, Valken Zwaard. Voor opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Ligt daar olie op de weg? A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Hagestein. 3 kilometer. Ligt de lading ijzer op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Almere kan die omzeilen door om te rijden vanaf Everdingen over de A2 en de A12. Dit is radio 1. NCRV. Stand NL. Klaas Drupsteen. Ja, goedemiddag allemaal en welkom bij Stand.nl. De uitslag is nog niet helemaal duidelijk, maar zoals het er nu naar uitziet krijgt... of de coalitie of de oppositie een nipte meerderheid in de Eerste Kamer. Wat er ook gebeurt, het kabinet Rutte zal het zwaar krijgen... om wetten door de volksvertegenwoordiging te loodsen. Is dat een goede zaak of worden alle problemen hierdoor vooruitgeschoven? Daarover ga ik praten met Frans Wijsglas, VVD-prominente eh, oud-Kamervoorzitter. Hartelijk welkom, eh, meneer Wijsglas. Ja, goedemiddag. U kent het programma. Ik ga u drie keuzes voorleggen. U mag ja. alleen maar ja of nee zeggen. De eerste is, met Paars Plus was het net zo spannend geweest. Ja. Nederland raakt steeds verder verdeeld. Ja. De opmars van Wilders lijkt gestuit. Ja. U kunt thuis meepraten in Stand.nl. En dan praten we met z'n allen over de stelling... de verkiezingsuitslag is slecht voor Nederland. Bent u het daarmee eens of oneens, dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus eens of oneens naar 7070 kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101. En u kunt stemmen via de website www.stand.nl... en voor de twitteraars at stand.nl. De verkiezingsuitslag is slecht voor Nederland, meneer Wijslas. Bent u het daarmee eens of oneens? Daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik het mee oneens. Uh, uh, eigenlijk om, om drie redenen. Ik zal het natuurlijk heel kort zeggen. De eerste plaats, ja, u zei het al, ik ben VVD'er. U noemt me zelfs prominent VVD'er, dat is vriendelijk. <lacht> en uh, uh, als VVD'er ben ik blij dat uh, de partij waar ik lid van ben... het goed heeft gedaan, uh, ook in de Eerste Kamer nu de grootste partij is. Dat is zeker de verdienste uh, van Mark Rutte, die het als premier... ...heel goed doet. Uh, daar daar zijn, zijn, zijn velen het over eens, gelukkig. Dus ik ben als VVD er blij met deze uitslag. En die vind ik goed voor Nederland. Daarom ja. ben ik het oneens met de stelling. U zei kort, hè, de drie punten. Ja, u heeft gelijk. Uh, tweede plaats, uh, de partij die het eigenlijk niet zo goed heeft gedaan... Uh, ...dat is de PVV. Uh, natuurlijk, ze zijn overal bij nul begin, begonnen... ...en dan, dan win je altijd in de Provinciale Staten. En dat, daar wil ik niks aan afdoen. Maar vergeleken bij de Kamerverkiezingen eh, zijn ze eh, achteruit gegaan. Best een stuk achteruit gegaan. En ja, dat vind ik eh, goed voor Nederland. Uh, dus wat dat betreft ben ik het ook niet met de stelling eens. En het de derde kort, ik beloof het, is uh, dat uh, wanneer er, en daar ziet het nu nog uit... toch een nipte minderheid zal zijn voor het kabinet in de Eerste Kamer... Uh, vind ik, en dat is een wat uitzonderlijk standpunt voor een VVD'er... vind ik dat dat juist goed is voor Nederland... omdat daarmee het dualisme hersteld wordt... Uh, en het kabinet voor iedere beslissing in de Eerste Kamer... met goede argumenten naar meerderheden ook bij de oppositie zal moeten zoeken. Had u uh, uh, het gevoel dat het dualisme verdwenen was? Nou, het dualisme is in Nederland uh, nooit heel erg sterk. Want je hebt altijd tot nu toe uh, meerderheidskabinetten... met een regeerakkoord waar de coalitiefracties aan gebonden zijn. Nu is het al iets anders, is het iets anders omdat je een minderheidskabinet hebt. Maar daar heeft zich dan weer een gedoogpartner, de PVV... voor een groot deel aan gebonden. En wanneer er uh, in de Eerste Kamer een minderheid zal zijn dat weten we pas 23 mei, maar als dat zo zou zijn, die minderheid... Ja, dan heb je in de Eerste Kamer een echt minderheidskabinet van VVD en CDA en zal dat minderheidskabinet, ik zei het al, met goede argumenten... ja, echt in een parlementair debat uh, ervoor moeten zorgen... dat ze hun zaken er doorheen krijgen. Ja. Nou, zei en ik vind beetje... dat goed voor Meneer de politiek. Weisvast? U, ja, u zei, het is een beetje uitzonderlijk voor een VVD'er, dat vind ik ook. Uh, ja. Want eigenlijk zegt u dan, uh, het beleid van de VVD is nou ook weer niet goed genoeg... om dat zomaar klakkeloos over te nemen. Nou, ik, ik kijk niet zozeer naar het beleid. Er zit in het beleid van, van, van het kabinet, zeker als het gaat om het regeerakkoord... Dus datgene wat CDA en VVD samen echt hebben afgesproken. Uh, daar zitten zeer goede dingen in op het gebied van economie. Veiligheid, uh, ja. daar heb ik helemaal niks zo'n groot dat probleem mee. Dat kun je zo mee. overnemen. Maar u kondigde mij ook aan als oud-Kamervoorzitter. En ik vind het gewoon voor onze, het functioneren van onze democratie... heel erg belangrijk uh, dat er echt een parlement is... Uh, wat ervoor zorgt dat er... Uh, daar meerderheden tot stand komen. Ja. Dus ik vind het vanuit parlementair oogpunt... heel erg belangrijk en heel erg goed. En een tweede reden is dat uh, ja, wanneer je in de Eerste Kamer... met de oppositiepartijen in zee moet gaan... om tot een meerderheid te komen... Ja, dan heeft het niet zoveel zin om in de Tweede Kamer... alles met de PVV te doen. Dus op die manier wordt de invloed... en in mijn ogen de veel te grote invloed die de PVV op dit kabinet heeft... die wordt op die manier teruggedrongen. Ja. Ja, en Gezien mijn Opvattingen over PVV, een partij die, ja, ik zeg het toch nog maar een keer. stelselmatig een grote groep Nederlanders, moslims in Nederland, stigmatiseert. Ja, gezien die opvatting, ja, vind ik het goed dat door middel van de Eerste Kamer eh, de invloed van de PVV eh, minder groot wordt. Ja, nou krijgt de, de Eerste Kamer wel een wat politiekere uh, functie, hè? Want het ja. is toch uh, de bedoeling dat ze ja of nee zeggen, dat ze wetten toetsen, maar dat ze zich daar verder niet al te veel over uitspreken. En dat gaat nu wel gebeuren. Nou, het is natuurlijk geen, geen stempelmachine die alleen wetten toetst. Toetsen van wetten betekent dat ze een volwaardige eh, behandeling geven aan wetsvoorstellen in de Eerste Kamer. Dat is hun taak. En het zijn politici. Ze zijn indirect, maar ze zijn wel gekozen, ja. straks op 23 mei, voor hun partij. Het zijn politici. En het zou gek zijn als die politici niet eh, politiek te werk zouden gaan, maar in dat wil niet zeggen dat ze ja, als een, als een, als een hoe heet dat, stier door de parceleinkast... Heet dat geloof ik, ja. uh, uh, te werk moeten gaan... en maar één doel voor ogen moeten hebben, het kabinet laten vallen. Uh, ze moeten op een redelijke, inhoudelijke wijze uh, de wetten toetsen. Uh, en ja, dat doen ze als politici. Ja, ze moeten wel coöperatief blijven, zegt u. En nog even naar nou, iets anders, want u had het over Wilders... en die sluit een, een groep mensen uit. Ja. Uh, nou heeft Rutte gisteren gezegd, net als Wilders... Nederland moet terug naar de Nederlanders. Dat klinkt toch ook een klein beetje als het uitsluiten van de mensen... Ja, die ik niet heb oorspronkelijk het, ik, hier vandaan komen. Ik heb het um, um, uh, niet zo gezegd, maar ik neem het ogenblikkelijk van u aan. Ja, ja dat wij dat hebben dat hem, heel goed uitgezocht. Ja, nee, dat, dat neem ik van u aan. Nou ja, je kunt als Wilders zegt Nederland moet terug voor de Nederlanders... dan bedoelt hij daarmee dat uh, grote groepen... Uh, ja, maar wil ik wil even naar wat Rutte ermee bedoelt. Ja, nee, ik kom, nee, nee ik, wat, wat Wilders ik, bedoelt, dat, dat, dat weten we wel. Nee, maar, nee, maar, maar, maar als Rutte het dan ook zegt, is dat op zijn minst toch een beetje onhandig. Nee, ja, maar sorry, ik, ik geef oh. mijn antwoorden zoals ik ze wil. En ik heb echt die vergelijking <laughs> nodig, anders kan ik u niet goed antwoorden. Nou, Wilders, ja. ik moet het nu zelfs herhalen. Dus. Het <laughs> kost allemaal tijd. Uh, ja, Wilders die zegt uh, dat uh, uh, Nederland voor de Nederlanders. en dan sluit hij uh, mensen met een Turkse of een Marokkaanse achtergrond uit. Als Rutte zegt Nederland voor de Nederlanders, en daar ben ik van overtuigd... heeft hij het ook over alle Nederlanders met een Turkse, een Marokkaanse... of welke andere oorspronkelijk niet-Nederlandse achtergrond ook. Ja, Maar nou Bedoel... moet ik mezelf ook even herhalen, want het ja? is toch beladen... En, en onhandig lijkt mij dan om hetzelfde te zeggen, om dezelfde woorden te gebruiken. Ja, ik, ik vind het niet zo erg. En ik geef er mijn invulling aan. En ik ga ervan uit dat Rutte dat bedoelt. En het, het, het is absoluut niet zo, want het is niet voor niks... dat VVD en CDA het ons, oneens zijn met de PVV... over dat kernpunt van de moslims, de islam. Dat is van het begin af aan gezegd, ook op papier gezet. Dus het kan niet zo zijn dat uh, Rutte daar hetzelfde mee bedoelt als Wilders. En nou, wat ik in ieder geval ermee bedoel, en ik, uh, uh, is... En ik herhaal me nu niet, eh, zoals ik het gezegd heb. Oké, okay. heel <laughs> goed. Volgens uh, luisteraars op onze site wordt de politiek transparanter door deze uitslag. Omdat er niet zoveel meer in achterkamertjes bekokstoofd ja. kan worden. Bent u het daar mee eens? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Want wat, ik zei het al, als je, als je een, een, een partij, een, een, een, een coalitie hebt... met twee of drie partijen die een meerderheid hebben... ja, dan wordt er heel veel bekokstoofd in het torentje... Uh, in het overleg met de bewindslieden en de fractietop... Uh, tussen uh, fractiewoordvoerders en ministers. En dat heeft nu allemaal niet zoveel zin, want uh, voor een meerderheid uh, heb je ook andere partijen dan coalitiepartijen nodig als je een minderheidspositie hebt in de Eerste Kamer. Ja, en dat moet in een veel transparanter proces. Ik vind dat de besluitvorming over Kunduz, over Afghanistan, wat je er ook inhoudelijk van vindt, maar die besluitvorming waar de oppositiepartijen het kabinet uh, gesteund hebben een paar weken geleden, vind ik een heel goed voorbeeld van een meer transparante besluitvorming. Wil ja. ik even met u naar het verlies van het CDA. Mm -hmm. uh, wat vond u van de woorden van Maxime Verhagen die gisteravond zei, het is buitengewoon jammer dat we fors hebben verloren, maar de uitslag is beter dan de peilingen deden vermoeden, we zijn niet verder gezakt, we hebben de vloer bereikt. En vanaf nu kunnen we springen. Nou, dat laatste moet nog blijken natuurlijk. Maar uh, wanneer hij zegt... het is beter dan de peilingen aangaven... heeft hij feitelijk gelijk. En hij heeft ook gelijk dat... Uh, wanneer je kijkt naar de vorige eerste Kamerverkiezingen... heeft het CDA natuurlijk gigantisch verloren. zijn ze weer de helft van hun aanhang kwijt. Maar als je het vergelijkt met de Kamerverkiezingen van juni 2010... Uh, dan is het CDA uh, in percentage niet verder gezakt. Dus ja. ik kan me zijn... zijn een heel klein beetje optimisme, kan ik me wel voorstellen. Ad Kopperjan, dat was een van de twee Kamerleden... Ja, eh, afhankelijk ja. waren er drie, daarna waren er nog twee... die zich heel erg uitspraken tegen samenwerking met de PVV... die heeft nu gezegd, dit is een duidelijk signaal... dat het CDA zich fundamenteel moet bezinnen op de koers. En dat we, eh, ja, dat we minder rechts moeten worden. Ja, ik wil niet te veel treden als, als VVD-lid eh, en ook als oud-Kamervoorzitter in interne zaken van een andere partij. Maar ik kan het me wel voorstellen dat Corpian dat zegt. En het CDA zit natuurlijk met een gigantisch probleem. En dat is gewoon gebleken op het congres. Ja. Dat tweederde van de partij heel sterk voor deze uh, regeringsconstructie met de PVV is... en een derde van de partij daar heel erg tegen is. Uh, ik voel me als VVD'er thuis bij dat een derde deel van het CDA, zoals u weet. Ik ja. heb ook bezwaren tegen die samenwerking. Maar helaas uh, ja, zijn er uh, minder VVD'ers die het met mij eens zijn... dan CDA'ers die het met mij eens zijn. Ja. Krijgt u ook minder vrienden binnen de partij? Want u laat zich regelmatig kritisch uit over de VVD. Ja. Is, dat, is dat voor u persoonlijk ook lastig? Nee, gelukkig is het niet zo... In de in de persoonlijke sfeer is, is dat gelukkig niet zo. Ik, heel toevallig uh, heb ik gisterenmiddag, of hele gisteren middag, middag ergens op een congres samengewerkt. Uh, waar ik voorzitter was. En, en dat kamerlid van de VVD, een Kamerlid van de VVD-spreker was. Nou, dan merk ik dat, dat er, in de persoonlijke sfeer gaat het allemaal prima. Ik heb, ik heb mijn persoonlijke contacten zoals ik ze had. Dat zou ook wel droevig zijn als je, als je echt in de persoonlijke sfeer vrienden zou verliezen. Dat is gelukkig niet zo. Maar in politieke zin raakt u wel vrienden kwijt? Ja, ik, ik ben kritisch uh, op deze samenwerking. Ik vind, uh, zoals ik zo vaak heb gezegd, dat de VVD niet uh, zo intensief met een partij als de PVV, ja. Uh, ja, die haaks op de liberale waarden staat, zou moeten samenwerken. Ja, veel VVD'ers zijn dat niet met me eens. Dus ja, politiek ja. raak ik wel vrienden kwijt als u het zo uitdrukt. Uh, hoe gaat het nu verder, denkt u? Want het is een beetje onduidelijk die uitslag. Uh, ja. Ziet u nog kansen voor de coalitie om toch een meerderheid te halen... zodat het misschien dan toch een slechte uitslag ja, van de verkiezing wordt? Het zit zo dicht bij elkaar... Uh, dat het echt op 23 mei uh, moet wachten. Uh, het is ook een ingewikkeld uh, proces. Uh, de provinciale statenleden gaan nu de eerste kamerleden kiezen. Uh, sommige provincies, Zuid-Holland bijvoorbeeld, uh, die hebben een, een grotere stem uh, in het kapitel dan anderen, omdat ze meer inwoners hebben uiteraard uh, en meer statenleden hebben. Uh, partijen kunnen ook nog onderling afspraken proberen te maken. Dat is niet een kwestie van achterkamertjespolitiek. Dat mag. Uh, wat, wat iedereen mag stemmen zoals hij wil. Dus Nee, het is zeker niet zeker. Maar zoals het nu is, uh, is, het, is, er, is er toch... Ja, dat is de uitslag van gisteravond. Zoals men berekent, me uh, 37 zetels voor de coalitie. Dat is dus uh, één te weinig. En ik hoop één ding niet, dat, dat, als ik dat er aan mag toevoegen... dat men zich nu helemaal zal focussen als, als, als coalitie, als kabinet... op de SGP. Want... Uh, SGP is een veel fatsoenlijkere partij, uiteraard, dan de PVV. Daar is wat dat betreft niks op aan te merken. Maar in opvattingen staat de SGP natuurlijk ook haaks op een heleboel liberale waarden van mijn partij, de VVD. Dus laten ze zich niet overleveren aan de SGP, maar iedere keer per onderwerp naar een meerderheid Vrienden zoeken in de Eerste Kamer. Ik begrijp het, ja. meneer Wijsgrads. We gaan even naar de luisteraars. De okay. stelling waarover we het hebben in Stand.nl is... de verkiezingsuitslag is slecht voor Nederland. Er is uh, ongeveer 1250 keer gestemd. 64% van de, stem is van de kiezers is het ermee oneens, van de stemmers. En 36% van de stemmers is het ermee eens. De bellers dus, 0800-1101. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, gesprek met uh, Van der Berg. Ik ben het uh, niet eens met de stelling... Ik, wat, wat slecht is voor Nederland is, is de manier waarop uh, vooral de linkse politici uh, allerlei andere democratische verhoudingen in Nederland, provincies en gemeenten gebruikt uh, om uh, de Tweede Kamer tot enige politiek orgaan te maken. Ik vind, ik vind dat. Uh, dat hij beschamend beschamend voor, voor respectabele politici... De maar, maar dan vindt u de verkiezingsuitslag toch wel slecht voor Nederland, neem ik aan? Nou, ja, kijk, ja, wat, nee, wat slecht is... Kijk, mag ik één ding zeggen wat goed is en aansluitend bij wat de heer Wijsglas zegt? Straks ligt het lot van de meerderheid van de Eerste Kamer... in handen van, volgens mij, een van de meest respectabele leden van de, van de Eerste Kamer... dat is de heer Holdijk van de SGP, ja. die, die nog een beetje snapt... wat. Ja, wel, wel even kort, als u wilt... Dat is, dat wat de Eerste Kamer is, een chambre de réflexion. En uh, die, die zeer deskundig politicus, die laat zich niet inpakken door links of rechts. Dus dat is goed blij... aan deze verkiezingen? En ik ben blij dat dat, uh, dat dat uiteindelijk een hele interessante situatie met zich meebrengt. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag Hallo. Hallo, meneer Klaver. Dag, meneer Klaver. Nou, ik vind het een uitermate slecht uh, uitslag van de verkiezingen. Waarom vindt u dat? dat uh, nou, het namelijk zo diep en diepzeurig is dat het, het CDA... Uh, eigenlijk een beetje gehalveerd is, dat wisten we natuurlijk al van de Tweede Kamer, maar dat het nou de Eerste Kamer. Ik vind het uitermate slecht en ik uh, vrees. Trouwens, ook de andere christelijke partijen zijn er op achteruit gegaan, of achteruit gegaan. dat is ook uitermate slecht, maar ik vrees dat wat, uh, wat we al de verkiezingen, de laatste dagen, dat de linkse partijen er echt op uitgaan, op uit zijn om dit kabinet te doen sneuvelen. En wat, uh, ja, wat toch een uitermate, die vrees heb ik. En uh, dat het eigenlijk weinig met politiek te maken heeft, maar meer met macht. En dat, dat ben ik een beetje bang voor. Dus ik, ik vind het persoonlijk een uitermate slechte uitslag. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Dag meneer. Ik spreek met Borg, ben ik aan het woord? Ja, de, de lijn is heel slecht, dus zeg het kort. Oké, okay, um, ik uh, vind het een uitstekende uh, uitslag. Want de uh, oppositiepartijen worden op deze wijze uh, gedwongen... ...met argumenten uh, de, ja, zeg maar de stellingen van de regering uh, te weerspreken. Met andere woorden, uh, burgers worden daarmee ook weer veel beter bij de politiek betrokken... ...en uh, het politieke debat verplaatst zich daarmee van uh, zeg maar de Haagse regio... ...naar uh, de, uh, ja, zeg maar, uh, elke andere regio. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Meneer of mevrouw in de auto. Hallo. Rutte Jongen, goedemiddag. Dag. Uh, ik ben het in principe ben ik het met de stelling wel eens. Alleen uh, het vervelende wil dat men vanuit de politiek maar nou vanuit de oppos oppositie. En ik heb er nog een politica gehoord, die dan al zegt uh, op de radio: van ja, ieder voorstel van de PVV dat gaan wij afwijzen. Dan ben ik bang dat we, dat ben ik met de vorige spreker eens, dat men straks moedwillig op zoek is om uh, deze coalitie te laten vallen. Dat zou ik wel heel erg spijtig vinden. Uh, en daarbij begrijp ik eerlijk gezegd niet dat, dat uh, iedereen zich zo tegen de PVV kan. Ik ben helemaal geen PVV stemmen. Maar ik vind wel dat als er miljoenen mensen zijn die op die partij stemmen... dat men vanuit de politiek te weinig moeite doet, vanuit de gevestigde orde... Uh, om dan wat tegenover te stellen, want ik bied die man dan ook geen platform, zou ik zeggen. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mijn Hansje, Ginoos hier. Dag meneer. Dag. Ik ben het eens met de heer Wijsvast betreffende PVV... Ook al zit hij in een VVD-minderheid. En over de buitenlanders, wat hij net over zijn, ben ik het ook mee eens. En ik wens hem en zijn familie en de luisteraars alle goeds toe. Dank u wel. Stand.nl. Goedemiddag. Met uh, Ralf Morgant, goedemiddag. Hallo. Ik ben het uh, op het gebied van, uh, van de moslims helemaal niet eens met de heer Wijsler. Die mensen zetten zichzelf namelijk buitenspel. Ja, maar dat de... is helemaal niet de discussie nu, hè? De verkiezingsuitslag is slecht voor Nederland. Daarover ja. hebben wij het. nou, dat, dat, is een, uh, dat, was, dat wilde ik even bijzeggen. Ik ben het daar overigens wel mee eens dat, het, dat ik het jammer vind. Ik vind het eigenlijk niet op zich zo slecht, maar het is wel erg jammer. En ik pleit ook voor de invoering van een stevige kiesdrempel. Dat, dat zou de, de slagvaardigheid van de, van de regering enorm bevoordelen. M minder partijen? Veel minder partijen, ja. En dan in ieder geval dat je, dat je niet zo wat je nu krijgt, dat er een, een, een, een linkse groep die zich uh, min of meer uh, rancuneus op gaat stellen, dat die een soort straatgevecht in de Eerste Kamer gaat voeren tegen een, tegen een regering die toch uh, alle moeite moet hebben om, om, om de huidige economische... Teruggang die we die op weer op de rails te krijgen. en Ik vind het uitermate bedroevend dat zich meneer Wijsras zich ook tegen de VVD aan het keren is. Ja, oké, okay, maar daar gaan we deze... het dan een andere keer over hebben. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. De verkiezingsuitslag is slecht voor Nederland. Ik hoor iemand, maar die zegt niks. Goedemiddag, ik Bob van Hel. U klinkt wel heel ver weg. Uh, nou, ik ben in ieder geval... Uh... ...omdat het, uh, uh, het regeren met een minderheid is, uh, is absoluut niet slecht voor Nederland. Ik ben zelf uh, cda raadster in Pijnak en Noorddorp. We hebben de vorige periode ook met een minderheidscollege gewerkt. En uh, we hebben eigenlijk nooit meegemaakt dat de voorstellen uh, het niet gehaald hebben. Natuurlijk moet je je uh, open blik hebben naar de andere kant. Je moet die uitgestelde hand hebben. Maar uh, het, het werkt wel aan de andere kant moet de oppositie eerst nog maar eens bewijzen dat de oppositie van, zeg maar, van links naar rechts. Ja, ik laat het hierbij meneer want de lijn is toch echt iets te slecht. Uh, dank u wel. Standpuntel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Peter Jans uit Leiden. Ja, zegt u maar. Ik ben het niet eens met de stelling omdat de stelling uh, een tegenstelling in zich heeft. Nou, omdat uh, iedere verkiezingsuitslag is goed. Uh, als je daaraan twijfelt, twijfel je aan het, uh, aan het instrument als, uh, al in, uh, als democratisch instrument. Ja. Het is de uitdaging van de politici om hier iets van te bakken. Dus u zegt de kiezer heeft altijd gelijk en daarmee is elke uitslag goed? Nou, niet de kiezer altijd gelijk heeft, dat wil ik niet beweren. Maar de uitslag is, is, is te aanvaarden. Je hebt geen andere keuze. Je, je moet aanvaarden dat het goed is... En vervolgens, de politici moeten er iets van bakken. Nou, in België bijvoorbeeld lukt dat niet. Maar eh, als, als, het wordt pas slecht voor Nederland... als de politici hier geen goed antwoord op weten te vinden. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Geert dan. Nou, ik was het verrassend eens helemaal met meneer Wijsglas en ik denk dat dit ten gunste komt van het dualisme en dat dus ook zeg maar de wetsvoorstellen die naar de Eerste Kamer gaan, ja. dat die scherpe kantjes betreffende de PVV gaan verliezen omdat die het nooit halen. En ik denk dat dat op zich ook uh, iets is om uh, blij over te zijn. Aan de andere kant, ja... Men moet gewoon uh, regeren met elkaar en dat de diverse partijen, dus je krijgt nu meer een breed gedragen wetvoorstel die wordt geaccepteerd. En dat vind ik uh, heel gunstig gedaan. En dat de vorige spreker ook zei, verkiezingen op zich en de uitslag daarvan, die zijn altijd goed, want die geven namelijk weer wat de Nederlandse bevolking wil. Dank u wel. Standpunt.nl. goedemiddag. Goedemiddag, hoort u mij? Ja, ik, uh, ik hoor u ja, okay. luid en duidelijk. Um, ja, ik uh, was het uh, eens met de stelling, al had het nog iets meer gemogen voor links. Het uh, gaat erom dat de helft van Nederland aan de linkerkant staat ongeveer. En als ze dan dat onversneden rechtse kabinet hun dingen zou kunnen voortzetten, dan zou het in een nieuw kabinet met een wellicht meer links-signatuur allemaal weer moeten teruggedraaid. Wat voor het hele land, voor de lange termijn, alleen maar veel gedoe, veel geld en veel hardheid met zich meebrengt. Ik dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. hallo. Goedemiddag, Springman van Koerman. Heel kort graag. Ja, heel kort. Ik ben ook heel kort. Ik denk dat wat nu de verkiezingsuitslag weergeeft. is dat dit de lakmoesproef is. van onze felbegeerde uh, democratie. Hartstikke mooi. Dat was een heel kort statement. Ik dank u wel. Dit waren de luisteraars in uh, Stand.nl. Frans Wijsglas, <coughs> sorry, VVD-prominent. Ja. Ik zeg nog maar een keer, meneer Wijsglas, die heeft okay. uh, meegeluisterd. Ja. Uh, wat viel u met name op aan deze reacties? Um, het, het viel me op dat er, dat er behalve de laatste, dat het alleen maar mannen waren. Gelukkig kwam. Ja, daarom uh, hebben we die laatste ook nog even gedaan. Uh, er, er nog bij, als dame, als mevrouw. En ik vond wat zij zei uh, wel mooi. De, de lakmoesproef uh, voor uh, onze felbegeerde democratie. Maar felbegeerd, dat, dat klinkt alsof uh, die er niet is, de democratie. Nou ja, we, we, misschien klinkt het een beetje verheven als ik er zo op reageer. Maar, uh, als je in de wereld kijkt, dan mogen we toch ook trots zijn... op onze democratie in Nederland. Ja. We hebben een echte goede democratie. En ja, dan is een lakmoesproef een verkiezing... en een uitslag van een verkiezing... waar een kabinet ook een minderheid kan hebben... in een van de twee kamers. En als meneer Klaver helemaal in het begin dan zegt... links is erop uit om het kabinet te laten sneuvelen... nou, ik denk dat niet en ik hoop het niet. Maar als links, eh, om het maar even zo te noemen, dat zou willen... dan lukt ze dat ook... Ook niet, want uh, links heeft ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Je kunt de SGP, de partij van Jan Nagel... misschien die onafhankelijke partij, die kun je niet bij links rekenen. Uh, en links is ook nog eens een keer verdeeld. Uh, D66 heeft een veel redelijker standpunt uh, ten aanzien van het kabinet dan de SP. En wat bedoelt u dan dus, met redelijker? Uh, dat ze er niet op, op uit zijn, zoals meneer Klaver zei... Uh, om het kabinet... Coot-coot, in ieder geval te willen laten vallen. Die zullen het op inhoud toetsen. Dus die vrees van meneer Klaver, die deed ik niet. Wat ik mooi vond, is wat meneer Borg zei. Uh, ik vind het een goede uitslag. Want de burgers die worden meer bij de politiek betrokken wanneer ja. het een open, transparant proces is. Nou, dat heb ik in het begin ook gezegd. En wat ik uh, wel interessant vond, dat ja, iemand uit de praktijk sprak. Ik ben even zijn naam vergeten, met excuses. Een CDA raadslid uit Pijnakker Noordwerp. Ja. Uh, die zei: wij werken al jaren met een minderheid. En dat gaat heel goed. En dan sneuvelen helemaal geen belangrijke dingen... want we werken in redelijkheid samen. Nou, dat vond ik een interessant geluid... ook juist van iemand van het CDA <lacht> uh, uit de praktijk. Wat vindt u van de mensen die zeggen... een uitslag is altijd goed, want het geeft de stemming in het land weer? Dat is waar. Dat is, dat is, een, politici die zeggen vaak, en deze mensen zeggen dat ook... de kiezer heeft altijd gelijk. En dat, dat is <lacht> gewoon zo. Dus, ja, maar is ja, dat, ja, dat Vindt is, u dat ook? Uh, ja. Ma Maarten van Rossum zei wel eens... we moeten eens af van dat hardnekkige misverstand in Nederland... dat de kiezer altijd gelijk heeft. De kiezer heeft gelijk in de zin van dat de kiezer de uitslag bepaalt. En dan wil niet zeggen dat je ja, het inhoudelijk met iedere kiezer mee eens bent. Ik bedoel, ik heb nou duizend keer uh, duidelijk gemaakt... Uh, dat ik het niet eens ben met kiezers op de PVV... maar ook niet eens ben met de kiezers op de SP. Ik bedoel, ik ben niet voor niks lid van de VVD met overtuiging. Ja. Dus uh, de kiezer heeft niet inhoudelijk altijd gelijk... maar de kiezer heeft gelijk wanneer er een verkiezingsuitslag is. En dan tellen de meeste stemmen. Zo is het. Meneer Wijsglas, gaat dit kabinet na deze verkiezingsuitslag de vier jaar volmaken? Het zat leuk om even koffiedik te kijken aan het eind van zijn ja, uitzending. Ja, ik, ik, ik durf het niet te zeggen. En, en, en daarmee zeg ik dus in ieder geval niet ja. Ik, ik, ik denk dat ze het zullen uitmaken. En uh, één factor van betekenis. En u stelde me al een vraag naar het CDA in het begin van, van het gesprek, in de, van de uitzending. Een factor van betekenis is het CDA, die toch in een moeilijke situatie zitten. Kopen Jan zegt begrijpelijk: van we moeten nu naar een koers zoeken. Het moment dat ze naar een koers gaan zoeken, komt er. Weer verdeeldheid in het CDA, want ze zijn juist over die koers verdeeld. Ze moeten naar voor man of een vrouw gaan ja. zoeken. Want dat beeld van vier CDA-mensen ja. die daar op televisie staan, omdat ze niet eentje hebben die de baas is, is toch een beetje gek. Ja, er dus, is weinig over te zeggen. Ik moet er nu e echt afbreken, want, ja, wij, want uh, wij moeten gewoon ophouden. Meneer Wijslas, ja. ik dank u wel voor uw bijdrage aan stand.nl. Kijk even naar de stand. Dag, en zie dat en nog dat, uh, Een prettige dag voor, ja, u weer, voor de luisteraars. Ja, u ook een hele prettige dag. 35% is het eens met de stelling dat de verkiezingsuitslag slecht is voor Nederland en 65% is het ermee oneens. Elsbeth Rutteke van Dit is de Dag, zometeen met Thijs van der Brink samen hier. Ja. Uh, wat gaan jullie doen? Nou wij praten ook nog even verder over die verkiezingen van gisteren... met uh, Ronald Plasterk, met Lisbeth Spies van het CDA... André Rauwvoet van de KistenUnie. Wat is uh, de betekenis van uh, de uitslag voor hun partijen? En we gaan ook praten met een grote regisseur in Hollywood... een Nederlander, Ate de Jong... gaat een film regisseren over het bombardement op Rotterdam. Ik wens jullie veel plezier. Dit was uh, Stand.TNL en Lunch. Tot morgen.